Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Motorclub Bandidos opent nog een afdeling in Nederland. Na Sittard vestigt de motorclub zich volgens zijn website nu ook in Alkmaar. Twee weken geleden kwamen de bandidos naar Nederland. Dat leidde meteen tot spanningen met de grote rivaal Hells Angels. Tientallen leden gingen naar Sittard, waarschijnlijk om de bandidos een waarschuwing te geven. Ook in de regio Alkmaar kan de rivaliteit leiden tot problemen. De Hells Angels zien Noord-Holland traditioneel als hun territorium. Ruim een kwart van de patiënten in de drie Nederlandse brandwondencentra is jonger dan vijf, zegt de brandwondenstichting. Meestal belanden ze door een ongeluk met hete koffie of thee in een brandwondencentrum. Volgens de stichting onderschatten ouders hoe ernstig brandwonden kunnen zijn die door hete vloeistoffen worden veroorzaakt.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 China is nog altijd koploper met duizenden executies. Maar omdat een exact aantal ontbreekt, telt Amnesty International ze niet mee. Het weer, zonnige periode en kans op een enkele bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen en zaterdag flink wat zon. Zaterdag wordt het lokaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A1 Amsterdam Amersfoort in beide richtingen bij Eembrugge 4 kilometer. En richting Amsterdam bij knooppunt Maardenberg, 5 kilometer. A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Vinkenveen 4 kilometer. A4 daarna richting Amsterdam bij Zoeterwouden 4 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 6 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij Badhoefendorp 6 kilometer.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 Aan het einde. Goed, we zijn er weer. Het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Het eerste uur werd afgesloten door de winnaars van de politieke partijen. En in het tweede uur gaan wij om te beginnen praten met Henk van Stevening, Griffie uit Zandvoort. Daarna praten we over de glasexpositie in het Zandvoort Museum. Het was ook de opening, hè? Ja. En daarna komt de nieuwe voorzitter van de BKZ, Frans Stolk, met ons praten. Wat er misschien gaat gebeuren in kunstenaarswereld van Zandvoort. Ja. En uh, welkom meneer Verstevening wel. als uh, raadsgriffier van Zandvoort. Het leuke is denk ik dat uh, na het item van het vorige, voor de, het nieuws, we nu even gaan horen hoe het politieke handwerken gewoon technisch in elkaar zit. En daar weet u alles van. Je bent nieuw, allemaal nieuwe raadsleden en zo. Hoe gaat dat uh, uh, in zijn werk? Worden die ingewerkt door u, door de zelf. Wat is uw rol... in dit geheel? Ja, de Raadsgriffier en de raadsgiffier heeft daar een belangrijke... rol in. Het kan zo zijn dat de partijen... zelf, ook de landelijke partijen, al... een introductieprogramma, een kennismakingsprogramma... of een scholingsprogramma hebben gedraaid. En uiteraard worden de nieuwe raadsleden... ook meegenomen aan de hand van de zittende raadsleden. Want daar heb je de ervaring... letterlijk op tafel liggen om over te dragen. We zijn de introductie al begonnen... voor de raadsverkiezingen en hebben ook dan... meer kandidaten gevraagd dan er in de raadszetels... waren om op te kijken... Om of mensen die rondom de partijen toch actief zullen zijn, ook in de toekomst, misschien als buitengewoon raadslid, het een en ander van kunnen oppikken. We hebben al een cursus gedraaid over integriteit, over gedragscode en over hoe de instrumenten van de raad in de wetten en regelingen zijn verankerd. Dat waren al die mensen die bij wijze van spreken uh, al op de uh, kieslijst stonden, uh, die zijn eigenlijk al een beetje meegenomen. De hoogste kandidaten, inderdaad. Ja, ja. Oh, jullie hebben voorzichtig zelf al een inschatting gemaakt van de verkieslijst. Uitslag. Nou, van elke partij evenveel, dus de uitslag was daar nog onverschillig om. Okay. Ja, want als je iedereen uitnodigt, dan heb je van de OPZ er al 31, van de, de, de, de, de CDA heb je al 30, dan wordt het wel een hele kluif. Dat wordt een hele kluif, hebben we gezegd ongeveer 8. maar als er 9 waren, vonden wij oh, het goed. Want interesse in de politiek is altijd goed. Ja. Ja. Waren er bij die bijeenkomsten, want we gaan straks door over kussens, uh, uh, eye-openers voor sommige uh, mensen die daar binnen uh, kwamen? Ja, het, het thema van de eerste bijeenkomst, integriteit en gedragscode, wat ook door de burgemeester heel zwaar wordt aangezet en ook landelijk een thema is, hè? de minister beveelt ons dat ja. aan, daar is goed over gediscussieerd. En het is ook een moeilijke discussie, want je komt op het gebied van belangen, belangenverstrengeling. Ja. En daar hebben we ook aan de hand van wat voorbeelden proberen duidelijk te maken hoe stel je je op, wat kan je doen, wat geef je aan. En aldoende kwamen we tot een aardige constructie dat het heel goed is om gewoon open daarover te zijn. Wees transparant, ja. zeg als je een lidmaatschap hebt van een club of een bestuur. Functie, maak dat gewoon bekend. Dan weet iedereen op wat voor manier je in dat debat staat. Dat wil niet zeggen dat je, je helemaal hoeft uit te sluiten. Je mag meedoen. Je mag misschien in sommige gevallen meestemmen. Maar als je het maar gemeld hebt. Dan heb je in ieder geval een handvat om te laten zien. Wij zijn open en transparant. De, er is toch een lijst die gepubliceerd wordt met nevenfuncties? Ja, dat klopt. Dat is sowieso al de vraag die ook de wet ons, uh, ons oplegt. Ja. Gisteren zijn alle raadsleden even langsgekomen. Om de formaliteiten te, te, te vervullen. De formulieren in te vullen. De handtekeningen te zetten onder hun benoeming. En dan nemen wij meteen die lijst van nevenfuncties op. Ja, die zodat die ook openbaar is. Die wordt gepubliceerd. Volgens mij in allerlei uh, functies is dat inmiddels verplichting om die te publiceren. Het is een hè? verplichting. Is dat de, de Code of governance uh, verhaal? Ja, wij moeten ja. daar inderdaad gewoon open zijn. Transparant. zijn. voor zover de wet het niet oplegt. Gaan we daar zelf ook nog misschien ja. al wel stappen verder in. Want dat zijn natuurlijk de valkuilen. Hè. Op het moment dat er een besluit wordt genomen. Zal er altijd wel iemand zijn die zegt. Ja maar. Ja maar jij. Er is belangrijke ja, strengeling. Ja. ja, de vorige raad heeft dat ook al ingezet hoor. Er waren mensen die een bepaalde ja, positie hadden in een organisatie of op een ministerie werkte. Mevrouw Verhey, ja. die bij het ministerie van Economische Zaken werkte, die onthield ze van de discussie over de windmolens. Want vanuit dat ministerie ja. zit er natuurlijk een positie Maar dat in. werd ook keurig netjes gepubliceerd. En dat ja. is natuurlijk ook heel erg van belang hè? Dat om dat ook meteen duidelijk te maken. En ja. om... zij, zij trok zich ook heel netjes terug tijdens die discussie. Die gewoonte heeft de raad toch. De ja. ja. bevolking dat dus ook las, dat dat ja, natuurlijk. En ja. hoorde en zag. Ja, zeker wel. Worden, uh, wordt er ook een verklaring van goed gedrag geëist eigenlijk? Nee, is dat is steeds geen meer voorheen. Je vereiste. ging het clubjes hier naar voren komen. Ik vraag het me dat zo Kan. Af. Het ja. zou kunnen. Er is een discussie ontstaan of dat voor de wethouders zou moeten. De burgemeester heeft of daar een, een positie in. Ja. Ja, ja, dat zou zeer kunnen. Want wat je van tevoren weet en wat je van tevoren kunt bespreken, heb je meteen op tafel. Het is beter dat ja. het dan dat het naar buiten komt tijdens de periode dat je zit. Dus de burgemeester denkt daar wel over oh, om denk. daar een stap verder in te gaan dan we tot nu toe hebben gedaan. Maar dat is nog niet besloten. Dat is nog niet besloten. Maar ik zeg dat is een overweging die de burgemeester moet, af, moet maken. En dat zal hij besluiten. Dus en gaat dat dan nog in voor de installatie van de nieuwe raadsleden? Dat zou het moment zijn. Ja, nou in ieder geval niet voor de raadsleden. Maar dan denkt we eerder over de, de wethouders. wethouders. Ja, de raadsleden zijn gekozen. Ze zijn benoemd. De bevolking heeft gesproken. Ja. De partijen hebben hun kandidaat op de lijst gezet. Dus dan is het niet meer aan een andere gemeente om daar nog iets over te zeggen. Nee, ook niet een antecedentenonderzoek. Ik zou niet ja. weten op welke grond... Ja. Uh, het is aan de raadsteden zelf om te melden waar ja, zij ja. belangen hebben, waar ze actief zijn en wat hun achtergrond is. En antecedenten zijn niet altijd een belemmering om nee. je raadswerk nee, te doen. Nee, nee, nee. Nou, is dit het voortraject? Hè? We, we bekijken wie het is, uh, eventueel verklaringen of niet. Ik heb verteld dat uh, ik uh, bestuurslid ben van de Club. Dat weet u allemaal. Ja. Nu heeft u uh, 17 mensen zitten. Wat gaat daar verder mee gebeuren? Krijgen zij een, een, een, een, een opleiding? Uh, wordt er een cursusvergaderen verzorgd? Een debat? Wordt er een cursus voor verzorgd? Ja, hoe, het, hoe gaan wij daar niet ja, verder? Ja, ja, het, uh, wat je de raadsleden wil meegeven ligt op twee terreinen. Inhoudelijke onderwerpen. Je moet gewoon kennis nemen van het beleid. En alle onderwerpen die de gemeente onder zich heeft. Daar hebben we sowieso al een viertal avonden voor uitgetrokken. En we zijn al begonnen met het idee van... Wat zijn je instrumenten? Hoe is je gedrag? Wat zijn je vaardigheden? Wat kun je doen in vergaderingen? Wat kun je doen buiten vergaderingen? Maar ook hoe ga je met elkaar om? Het debatteren is een kunst. Ja. Ja. En je ziet dat het toch soms in, in vele gevallen uitkomt op monologen. Zonder dat er een uitwisseling is van standpunten. En het komen tot een gezamenlijk, uh, gezamenlijke keuze of een stemming. Die misschien wel veranderd wordt aan de hand van het debat. Vaak hebben partijen toch al een idee van wat ze zouden willen. En in sommige ja. gevallen verandert er wel wat. Het aardigste zie je dat toch vaak bij een commandering. He, een verandering van het voorgestelde besluit. Daar komt dan een discussie los. En daar komt men in gesprek met elkaar. Over het voorstel is er meestal wel, is al wel wat Maar eigenlijk al te laat. Nee, want het, het, het aanpassen van het besluit. Is toch wel een wezenlijk recht ja. van de raad. En daar komt uiteindelijk tot uiting. Wat je eigenlijk vanuit jouw positie wilt bijsturen. In datgene wat het college heeft voorgelegd. Had je dat dan niet in het debat moeten doen? Dat komt maar. Het, ja. he, het, het amendement wordt meestal ook in het debat ingediend. Mm -hmm. Zodat een iedereen erover kan nadenken. Kan spreken. De, de mening van de wethouder kan horen. En dan komt er. Wel wat in beweging. En dat is het aardige van het debat. Daar kom je je ziet het best dat er wat beweging komt in standpunten. Maar zoals daar, het debat bedoeld is. Ja. Daar worden ze dus ingeschoold. In debatteren. Kan, de dat manier... is naar behoefte. We gaan daar zeker een aantal sessies aan wijden. We hebben een aantal ervaren raadsleden die dat al kunnen. We hebben ook in de nieuwe raad ook mensen die ook al eerder bij ons in de raad zijn geweest of als buitengewoon raadslid hebben meegedraaid. Maar toch is het altijd weer goed om die nieuwe groep ook aan elkaar te laten wennen en die vaardigheden weer naar behoefte te geven. Is het vrijgevend? Het meedoen aan zo'n cursus? Nou, niemand kan je verplichten uiteraard. Maar ik beveel het maar... wel aan. Ik beveel het maar maar die... Uh, u zegt het net zelf al. De nieuwe raadsleden. Maar dan ga ik natuurlijk gelijk terug een aantal uh, jaren. Uh, er zijn uh, raadsleden die er uh, 12, 16, 25 jaar in zitten. Zou die niet een beetje verstart raken in, in hun eigen uh, stramimbi van ik doe het al jaren zo? En zou het voor hun ook niet eens vrolijk zijn om een cursus debatteren te doen? Uh, uh, wij, gaan, wij willen graag alle raadsleden meenemen ja. in, een, in een nieuw traject. Ik kan niet beweren dat de raadsleden hier een verstart zijn. Wij hebben de afgelopen periodes verschillende uh, vergadersystemen uitgeprobeerd. Al naar de belang van de behoeften van de mm -hmm. raad. We zijn meegegaan in de digitalisering, de digitale informatievoorziening. Steeds minder papier, et cetera. Dus uh, raadsleden gaan mee. dus daar is flexibiliteit. Waar ik op doel is dat men uh, uh, zeker in de laatste uh, periode wat, wat, wat minder met norm en waar is gaan werken. En dat er over en weer nog wel eens een winnoos uh, een, een, een spreuk naar iemands hoofd toe wordt gegooid. Een wat, Ben? Heb je zitten slapen bijvoorbeeld, ik noem er maar één. Maar wat werd dat, dat er zijn, Dat zijn toch dingen die, uh, die eruit moeten. Het, Emotie mag? Uh, het openbaar bestuur heeft een voorbeeldfunctie. Ja. En in het vuur van het debat wordt er wel eens wat gezegd. En dat kan en dat mag. En je moet ook beseffen dat dat een enkele keer gaat gebeuren. Maar als de raadsleden dat zelf ook beseffen. En dat onderling ook uitspreken. En ook laten blijken dat ze daar misschien net iets te ver zijn gegaan. Dan is het ook kort. Want daar leer je alleen maar van. Hmm. We hebben als, als raad besloten uh, na elke raadsvergadering een evaluatie te houden. Even na de vergadering naspreken. Hoe we elkaar nou bejegend hebben. Hoe het is gegaan. En daar leren de raadsleden steeds meer van. En ze hebben ook steeds meer begrip. Ook voor die enkele uitbarsting die wel eens komt. Mm -hmm. Dus dat is een proces dat doorgaat. Dat je ook opnieuw start nu met de nieuwe mensen. Die ook weer aan elkaar moeten wennen. Een gegeven relatie. Heeft ooit eens een cursusleider gezegd. Je hebt elkaar niet gekozen. Nee. Maar je zit wel met elkaar in hetzelfde team. Dus je moet er wat van maken. Je moet er wat van maken. Nou, uh, uh, ik kom hier ook op. Omdat meneer Kuipers hier een aantal maal hamert. Dat dat eigenlijk niet de stijl is van vergaderen. En ik ben dus ook benieuwd wat hij gaat uh, veranderen als hij daar gaat zitten. Want als ja, hij wethouder wordt, dan staat hij die stap over natuurlijk. Dan, iedereen, dan, dan kunnen we dat niet checken. Nee, natuurlijk. Ik denk dat inmiddels de hele heel Zandvoort en alle raadsleden iedereen ervan overtuigd is dat dat anders moet. Dat is... He, dat lijkt mij toch wel heel ja, erg Een ja, goed Duidelijk. voorbeeld doet goed volgen, zou ja. ik zeggen. Is... En, uh, ja, je hebt personeel. wel eens wat te bespreken. Misschien heeft het ook wat te maken met een landelijke tendens. Het voorbeeld uit Den Haag is ook niet altijd even chic Maar dat is, dat is geen reden om Vooral hier te zeggen... Ze niet, nee. <laughs> nee, dat is geen reden om hier te zeggen... dat je elkaar niet op een goede nee. manier nee. zou moeten benaderen Probeer nee. elkaar te overtuigen. En dat je mensen erop aan kunt spreken en zeggen... zo, zo willen we dat gewoon doen, nee. weg nee, nee, niet. maar, maar klopt. Ja. Uh, als we dat met elkaar begrijpen, dan, dan komen we gewoon een stap verder. En dat, dat, dat, dat ja. proef in de raad, dat besef, is er. Maar soms zit er emotie in, dat is zo. Ja, maar dat is op zich niet erg. Emotie. Nee, dat mag. Als het maar een beetje binnen... Binnen, binnen de blijft. context blijft. Heeft, uh, de Grieven heeft de rol van het faciliteren. en ja. um, ondersteunen. Ook, ook, ook besturen. Nu gaat dat lopen. Straks worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Bent u de monitor van de raad dan nog steeds? Uh, als, als je zegt, nou ja, ik... ik, ik we hebben het allemaal verteld, maar ik zie toch een, een, een andere kant op gaan. Ja, de, de raad zelf is de eerste die over zijn eigen gedrag gaat. En het is prettig als de raad zichzelf corrigeert. En een zelf-evaluatie is dat? Ja, dat doen euh... we ja, dus. Als maar toch... uiteraard is de Griffier ook op raadsleden een spiegel voor te houden. Ook als men inhoudelijk iets wil bereiken, dan komt men naar de Griffier en dan helpen wij de persoon in kwestie om dat te bereiken wat men graag wil. Maar dat gaat natuurlijk over gedrag en omvang. Als je met een hele hoop bombari denkt dat je resultaat haalt... dan zouden wij kunnen zeggen, misschien werkt het wel averechts. Misschien werkt dat niet. Werkt het wel niet. En dat is ook gewoon een kwestie van opnieuw steeds blijven spiegelen hoe het het beste kan, ja, wat je zou dus willen als raadslid. Dus een raadslid, bij wijze van spreken, kan als hij iets wil, dat even van tevoren doornemen met u. of met uh, Ja, met sterker nog, en dat wordt zeggen. van harte aanbevolen. Ja. Want misschien worden er wel belangrijke elementen vergeten die jullie hm. iets precies, bereiken, maar je, je zegt niks over het geld. Nee, inhoudelijk ja, uh, en de manier waarop. Precies, dat klopt. En nu even de burger. Stel dat ik graag. Uh, ik heb iets bedacht en ik wil heel graag dat al die raadsleden dat dus ook weten. Ja. Mijn standpunt. Uh, meld ik dat aan u met het verzoek om dat... Uh uh, te distribueren bij alle raadsleden. Uh, werkt plot. dat zo? Ja, dat werkt zo. Wij zijn het kanaal naar de raad... en van de raad naar de andere kant. Dus uh, als u wil inspreken, een onderwerp wil aandragen... een brief wil versturen, een mail, wat ook maar. kunnen kunnen ook rechtstreeks raadsleden benaderen... die zijn er uiteraard voor beschikbaar. Hun namen en adressen ja. staan binnenkort weer op onze website. Maar het griffie is altijd het kanaal... ook om te overleggen wat is de beste weg. Is dat uh, sowieso een taak van een griffier... Om te zorgen dat alle raadsleden of als we het over landelijke politiek hebben misschien wel alle kamerleden om die in één keer het standpunt van iemand duidelijk te krijgen. Ja, dat, dat. Wij, wij hebben verzendgroepen, wij kennen de kanalen. Dus ja, dat ja. is zeker één van onze taken. Zonder meer. Dus hierbij, burgers, weet u nu de weg. Wij weten de weg naar de... Het Ze waren wees nummer twee wel te vinden, denk ik. Ja, aan de achterkant. En inderdaad, alles mag gevraagd worden in uh, open en transparant. Lees ik steeds in alle programma's. Ja. En uh, heer Steven zegt dat ook, open en transparant. Ik dank u hartelijk voor uh, de uitleg. Graag gedaan. En mochten er nog vragen zijn, men weet u te vinden. Kom langs, zou ik zeggen. Dank u wel. Nou, doen we. Dank u wel. Dank u wel.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 say catch your dreams before they slip away Wordt nog even gezellig nagebabbeld over de griffie en hoe alles nou ja. uh, uh, in zijn werk gaat. Ja. Je bent weer een boel wijzer geworden, Henny. Ja, en niet alleen dat, maar we hebben afgesproken inderdaad om het uh, één keer in de tijd nog eens even te doen. Ja, Ik denk dat burgers uh, het, het een goed idee vinden om nou eens te horen hoe dingen gaan. Want dan heb je er misschien ook meer begrip voor. Ja. En dat is waar wij volgens mij naartoe moeten, naar iets samen. En dit is het bruggetje wat ik gemaakt heb naar het museum, want tegenover ons zit Heli Janssen. Heli. welkom. Welkom Hallo, en gefeliciteerd met de opening gisteren. En ik vroeg je net al, heb je lekker geslapen? Als een Nou, ja, in het begin. En daarna werd ik wakker. Ja? Ja, toen ben ik even beneden gaan... Uh, Even, en het even was overleken. even de spanning kom, van, kom, uh... Uh, dat het toch nu allemaal klaar was. Want jullie hebben heel ja. hard moeten werken, Ja, toch? maar ik, ik ben dag en nacht bezig geweest samen met, met al de vrijwilligers. En dan ineens denk je van, hé, hey, morgen is rust. Mm. <laughs> en nou, dat mennen. was niet te moest hier ah, weer komen. Je zat nog in, in, je, in je hoofd en je bent vannacht opgestaan. En je bent, wat heb je dan een als nagedacht? Ja, nee hoor, gewoon een puzzeltje maken. Gewoon af, afzetten. Hoofd, ja, even hoofd leegmaken. En dan uh, volgende week weer met frisse moed te tegenaan. En dit weekend gewoon open. En ik hoop dat er heel veel bezoekers komen. Nou, wij waren daar gisteren samen. Ja. En ik hield eigenlijk een beetje mijn hart vast. Ik ook. Want ik ook. die ja. paaltjes die stonden eraan met dat glasweek erop. Ik denk, als er nou maar niks omdondert. Ja, bijna, bijna Ja, bijna ja. Ja, jij ja, heb je niet gemerkt. Nee, heb ik niet gemerkt. Ja, dat ging net ja, goed. Ik had heel, heel te gaan. Nee, daar gaat het niet om, man. Oh. En er werd net uh, Ik vond het maar link. Nee, er was uh, inderdaad iemand die bijna het voor elkaar had dat er een glas... Uh, ja, ja. Nou, dan hadden we op het journaal gekomen. <laughs> ja. ja. Dat oh. zeker. Nou, dan had je die stunt in werken. Dan had je er gewoon iets moeten neerzetten wat stuk mocht en het moeten doen. <laughs> zo van die Griekse borden of zo. Uh, gekkigheid, wij stonden voor het... Uh, uh, Museum. En daar kwam een prachtige koets aan met een Sandvoorts uh, bruidspaar. Uh, ten teken dat het een Sandvoorts museum is. Toch? Ik wilde eigenlijk een symbolische gebaar maken. Mm. En Jaap en die liep, uh, ja, die liep uh, in de rond. Ik zeg, Jaap, zou jij uh, met je koets willen komen op de, op de opening? En op dat moment zou Gertone de opening nog doen. Maar die werd ziek. En toen werd het Andor. Mm. Nou, toen heb ik Andor helemaal bijgesproken. Toen zei hij, dat is voor de eerste keer in mijn leven in een klederdracht. Dus ja... Wie gaan we koppelen aan ander als stelletje? Nou, dat was Mieke. Want Mieke heeft verschrikkelijk hard de best gedaan. Dus ja, dan komt dat zo aan. Mm -hmm. En dat is eigenlijk die rode loper van welkom in het Zandvoortsmuseum. Ja, top. Um, ja, het, het, heeft, het heeft twee kanten. Uh, het oude Zandvoort is uh, terug bijvoorbeeld in, uh, wat ik heel erg mooi vind, is de inloopkast. Ja, Kinderen en, mogen alles aanraken ja. en, uh, en laadjes Alle open deuren trekken. open doen, dat mag je nooit, maar hier wel. Ja. Ik, ik vond ook een, uh, wat, wat de vissersvrouw moesten dragen. Dat zijn iets van de uh, 15 uh, uh, flessen spa-rood. Ja. Dus het gaat dus over 15 kilo's ja. helemaal. En daar gingen ze op hun rug mee uh, door. En dat vind ik allemaal in die kast. Ja. Dus iedereen die ja. daar uh, echt zandvoort wil zien, gaat naar boven toe. Ja. Maar er is ook een prachtige expositie over glas. Dus het, ja. hebt, het hebt twee functies. Dat is gewoon weer de, de mix tussen oud en nieuw, jong en oud. Um, uh, ik vind het mooi als je binnenkomt en je ziet uh, de, de standtafel. Dat is een beetje dat, dat oude gevoel van daar kunnen we de verhaal vertellen. Ook dat vertellen. is symbolisch hè? Ja, lekker met z'n allen aan de tafel ja. zitten, kopje thee drinken of even een boek lezen. Er zijn heel veel openlucht of hoe noemen ze dat, vanuit de lucht, ja? de foto's. Ja? Nou, dan, dan zie je zandvoort van vroeger en dan zie je alleen nog maar duinen en een paar huisjes erin. En dat is hartstikke leuk om te zien. Ja. Is dat een beetje het idee dat je uh, naar, het, naar het museum gaat en je gaat lekker een, een half uurtje aan die standtafel zitten ja. en je, je bestelt een kop ja. koffie of ik weet niet hoe dat gaat, gaat lopen en je gaat gewoon in zo'n boek zitten snuffelen? Ja, en je gaat even het winkeltje in en je loopt nog eens even door, en, want dat winkeltje dat vind ik natuurlijk ook de... Vondst, moet ik zeggen. Ja, dat het ik zal vast niet de enige zijn. Bij ieder museum wat wij bezoeken. Is, uh, is mijn is beloning ding, aan het eind. Ja. ja, koop je dan wat? Soms. Of je gaat maar, snuffelen. Ja, gewoon de beloning van. Nou heb ik uh, alles gezien en heel erg leuk. En nou ga ik even ja. naar het winkeltje. Ja. En ja. als je daar uh, zoals bij jullie inderdaad direct in kunt. Loop je toch ook even door. Ja. Dat hoop ik. Ja, we hebben de, de balie verplaatst. Ja, en daardoor uh, kun je daar je kaartje kopen of je museumjaarkaart uh, scannen. En dan moet je door het winkeltje. Het is net de, de, de strategie ja, van Albert Heijn. Heen, heen en gewoon, terug. Uh, ja, <laughs> ja, ja ga door de die. winkel. Ja. ja, leuk hoor. Ik zag daar gisteren wel een aantal mensen zich in vergissen. Ja? Die ja. kwamen door die gang en gingen linksaf naar buiten. Oh shit, ik moet de andere kant op. Ja, ja. Dat vond ik wel grappig. Ja, ja dat is wennen. Maar uh, een, een mooi bord neergezet. Van uh, welkom in ons gastvrije ja. museum. Uh, als je door de winkel bent geweest. Dan uh, zie je dat prachtige glas. Allemaal eigentijds. Ik had uh, ja, altijd voorgenomen. Stel je voor dat ik dat ooit mag inrichten. Dan ja? begin ik met glas. Omdat ik daar zelf helemaal gek van ben. Okay. Nou ja, dan uh, bel je een paar kunstenaars op. En het was echt, echt kort dag. Dat ik dacht. Van, eigenlijk ben ik niet geloofwaardig. Maar ik ga het toch gewoon proberen. En ze zeiden allemaal ja. Dus op een gegeven moment had ik er te veel. Dat je denkt van, hmm, geweldig. Ja. En toen kwamen we op dat Leerdamglas. Nou, dat is natuurlijk helemaal de topper. Ja. Met het, het werk van Floris Meidam en, en Willem en Bernard Heesen. Dat is een geschenk dat dat maar, er staat. Je zegt zelf: ik kreeg te veel. En dan krijg je nog meer over dat Leerdam. Ja. Hoe, hoe ga je dat dan schiften? Ik heb, Moet je uh, mensen teleurstellen dan? Uh, ik heb er één niet hoeven teleurstellen. Die hou ik dan uh, over voor een volgende keer. En dan denk ik, als ik iedereen nu ga hmm? ja zeggen... dan zijn we voor drie jaar al aan het programmeren. Ja, ja, ja, nou. Dus ik vind ook dat je met wachtlijsten moet werken in een, in een museum. Ja, maar dat is bij, volgens mij ook in een, in, bij ieder museum. Hè, de tentoonstellingen worden zo'n drie, vier, vijf jaar van tevoren ja. uh, gepland. Zodat ja. iedereen ook de tijd heeft en zo. Dus in dat opzicht zijn jullie nu, horen jullie nu ook bij de grote. Nou, Toch? Uh, <lacht> ik weet natuurlijk niet of wij mogen voort. Staan. Ik ga daar maar even van uit. Ik heb de aanstelling tot eind 2014. Dus ik denk, eind 2014, dan gaan we alles op alles zetten om heel veel mooie dingen te laten zien. Heeft en dat voor uh, het bestaan dan ook te maken met het succes van nu tot aan eind 2014? Ik hoop het. Uh, ik ga er vanuit. uit. Ik, ik probeer ook de vrijwilligers zo te motiveren, want waar heb je het anders voor gedaan al die jaren? En dan hoop ik dat de politiek inziet van uh, laat het bestaan. Nou ja, er zijn, uh, omdat we toch over verkiezingen hebben gehad net... ...staat ja. ongeveer het museum in bijna alle uh, ja, uh, raadsprogramma's. Ja. En als ik het heel even snel uh, terugrekent is het een beetje 50-50 ja dan, dan gaan we. Dan moet je 1% bijwinnen en dan ben je maar, klaar. Kijk, ik heb ook één bruggetje. Uh, 9 april komt de introductie van de nieuwe raad in het museum. Uh, maatschappelijke zaken en dienstverlening. Kijk. Laat zien welke producten. Dus het hele museum zit vol met raad, raadsleden. Nou ja, de, als uh, zij uh, daar wat leuk zien en uh, uh, de bezoekers, zowel Zandvoorters als uh, mensen uit uh, de, de, de regio, gaan het museum vinden dan denk ik dat je bestaansrecht kweekt. Ja. Kijk, als, als het museum leeg blijft, wat niet leuk is, dan is het af. Ja. Ik, ik heb er begrip voor als er een beslissing komt van we gaan het sluiten. Maar we gaan er wel ons stinkende best voor doen om te laten zien. Om het een andere beslissing te laten worden. Ja. En ik nou ja. hoop, ik denk met jou eigenlijk heel zandvoort. Inmiddels. Wat je, uh, wat je van tevoren al zegt, dat je uh, en, en naar voren moet werken. Nou, heb ik gisteren deze gepikt. Ja, dat is niet pik hoor. Hij oh, lag gewoon. Ik denk, nee, nou neem het toch mee. daar zijn we juist uh, het maar <laughs> vooraf maken. Nou, kijk, dat is dus een van de dingen. Als je ja. van tevoren laat zien dat ja. je. Uh, de zomerexpo op 18 juli opent... Om maar even, daar kunnen mensen naartoe kijken. Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje het idee. Ja. Um, dus je bent eigenlijk al... zie ik, tot 14 november ben je klaar. De Dezember. glasexpo... december. De glasexpo loopt tot 27 april. Ja. En daarna komt er een fotoexpo... een keramiek expo... de zomerexpo... historische Prix, Villa Kakelbond... en kunst zonder grenzen. Um, ik begin eigenlijk bij de ene laatste. Wat is Villa Kakelbond? Villa Kakelbond is ontstaan uh, door um, eigenlijk amateurs... die zeggen van, ik kan nog geen poppetje tekenen. En toen dacht ik van, dan laten we daar alles gebeuren. Mensen die ook uh, uh, graag willen laten zien... Dat ze goed kunnen schilderen. Dus hier mag bijna heel zandwoord aan meedoen. En we hangen het helemaal vol. De fotografie expo. Ja. Uh, dit is voor alle zandvoorters die foto's maken? Of is ja, daar een, ik heb een, een, een, nu 15 een... fotografen. We kijken natuurlijk wel naar uh, kwaliteit. Ja, ja. En uh, de meeste kennen we al. Gerard Boukers bijvoorbeeld. Die op het journaal komt. Nou kan je eindelijk eens wat voor ze terug doen. Gerard waar wil je hangen? Ja precies. Maar, maar, maar nog meer. Uh, er zijn, in Zandvoort zijn er een uh, aantal bekende fotografen. Ja. Die kennen we allemaal. Ja. En de regio? Nou, laten we tot Zandvoort. Want ja. we hebben al 15 Zandvoortse kanjers. En als we volgend jaar mogen doorgaan, dan kunnen we naar de regio kijken. Hoe, uh, hoe ga je dat uh, inrichten? Uh, hoeveel werken mogen, ze, mogen zij inleveren? En maken jullie de selectie of maakt de fotograaf de selectie? De fotografen maken allemaal hun eigen sfeerbeeld... En zij krijgen allemaal een mini-tentoonstelling. Mm -hmm. En dan geef ik ze gewoon, ik, wie ben ik, uh, vijf meter uh, wandruimte. En richt het in zoals jij het mooi vindt. Oké, okay, dus het wordt heel, heel vrij. Ja, nog even over de regio gesproken. Ik neem aan dat jullie al deze leuke folders in de regio allemaal uh, dikke stapels neerleggen. Ja, zeker. Overal waar ook maar een plek ja, is. Zeker. Hotels. Wat er nu allemaal gebeurt, het zijn allemaal cadeautjes, ik heb een landelijk bestand, dat gaat naar het Jeugdjournaal, dat gaat naar de wereld draait door. Maar dat doe ik ook voor de evenementen, want dat is die leuke crossover die je al hebt. Mm. Um, en ik heb een, uh, een website uh, die geïnteresseerd is, Glas is More, uit, uh, een Nederlandse website over glas. Amsterdam Marketing die kwam met van... Mm. kun je ons meer informatie geven? Ik heb straks een interview met uh, de Haarlemse Radio. Het geweldig. Ja. Yay. Leuk. Nou ja, zo moet je in de regio bekend worden. Dus jij hebt natuurlijk ook heel veel vrijwilligers nodig... met een bepaald soort expertise die uh, dat voor jou... want dat, dat kan je niet allemaal in je eentje nee, natuurlijk. natuurlijk niet. Nee, en die heb je ook, die mensen om je heen. Ja. Ja. Af, en er komen echt steeds meer mensen bij. Uh, wat, wat kan ik voor je doen? Ach. Nou ja, dan denk ik van... waar heb ik geen verstand van? Oké, okay, vertel eens wat... <laughs> Over ja. de Blauwe Tram. Ja. Dus iedereen, is, iedereen biedt nu zijn hulp ook aan. Ja, gratis. Geweldig. Ja, heel mooi. Blijkt dus dat uh, het museum leeft onder de Zandvoorters. Ja. En uh, ik zag het water- en vuurwinkeltje weer uh, ja, opgebouwd worden. Dat schattig. zijn toch nog uh, typische Zandvoortse dingetjes. Ja. Die stijlkamer daar rechts, die is ja. uh, helemaal, uh, ingericht. Vissershuis, ja. Vissershuis ja. helemaal ingericht. Het vissershuis helemaal ingericht. Is het jouw bedoeling dat je, want ik zie hier een keurschema, hè, uh, dat jij dat steeds zo blijft volhouden? Ja. Uh, worden er steeds wisselende tentoonstellingen. Ja. En, We uh, maken het ons niet makkelijk, want nee. het is gewoon achter elkaar vlammen. Maar uh, dan hou je wel de levendigheid. En ja. Als ik als hotelhouder, dan ging ik dat aan al mijn klanten laten zien, of mijn gasten. Ja. Zeg van, ben jij geïnteresseerd in keramiek? Nou, dat is de periode. Ja. Historische Grand Prix is ook een topper. Ja, dus, zeker. Uh, er zijn zoveel mensen ja. gek van dat autoracen. Vooral de, de oude, oude auto's. Nou, dan ga je weer hele mooie dwarsverbanden leggen met uh, oude, Genootschap Oud Zandvoort. Ja. Met het circuit, met de hotelpensionhouders. Dus ik zie alleen maar kansen. Ja, uh, ja want, je, hebt, je hebt boven natuurlijk ook nog die, uh, die uh, uh, Vergader, Freubel, uh, ja. Knutsel ja. en schilderruimte. Ja. Ja. Ga je die ook gebruiken? Absoluut. Uh, dat is de multifunctionele ruimte. Als je ziet, kinderkunstlijn dat zit ja. met, met 30 kinderen daarboven. De, de poppenkastvoorstellingen die, die lopen daar. Die gaan gewoon door? De erfgoedleerlijn, alles gaat door. Okay. Dus uh, er zijn ook mensen die nou uh, tijdens de opbouw zijn geweest met de verkiezingen. Toen was het echt mega druk, duizend man of zo. Uh, Verleur u het ook als uh, voor verjaardagspartijtjes. En dat kan allemaal. <laughs> dat kan allemaal. Ja, ja. Ja, en met mijn kinderen komen met een workshop. En... Dus het leeft wel hoor. Oké, okay, uh, heel erg leuk. Wij ja. gaan een beetje uh, ook gezien de tijd weer afsluiten. Want, en jij moet nog naar uh, de Haanse Radio. Waar is je heel veel plezier en, en uh, nou ja, spanning met deze uh, exposities. Ja. En we komen zeker kijken. Oké, okay, Jansen bedankt. Heeft Radio Noord-Holland zich al gemeld? Nee. Heb je al aangegeven bij Radio Noord-Holland? Die ga ik ook maar even persoonlijk bellen. Ja, dat lijkt mij een hele goeie. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel. tent naar hoop vuurwerk van alle kanten. Uh, we gaan door met de kunst. Hille Jans is natuurlijk kunstenaar en ook beheerder van het museum, maar de voorzitter van de beeldende kunstenaars, uh, het voorzitterschap is gewisseld, zo moet ik zeggen. Udo Kijsler, die heeft het uh, stokje overgegeven aan u, meneer Frans Stolk. Ja. Welkom. Dank u wel. Weet je de microfoon? Ja, dank je. Uh, dank voor de uitnodiging. Ja. Wat voor soort kunst uh, doet u? Udo uh, was een fotograaf. Udo is wat gaaf, ja, nee, Ik maak uh, wat uh, moderne kunst meer in de richting van pop-art. Uh, dus ik maak hele sprekende beelden. Een beeldhouder? Schilder. Nee, ik, ik schilder en ik maak beelden. Oké. Okay. Dat is het voornaamste wat ik, uh, wat ik doe. En uh, was dat een, een, een, een, een gewone wissel? Of had uh, Udo, uh, denk van nou ik heb het nou zoveel jaren gedaan, laat iemand anders maar doen? Eigenlijk netjes volgens de statuten. Oké. Okay. Uh, uh, Udallier heeft het drie jaar gedaan. En uh, vond het uh, lang genoeg nu. Hij zei, nu moet er weer eens iemand anders uh, komen. En heeft uh, toen uh, binnen de vereniging gevraagd of er interesse was. En er zijn een aantal mensen uh, die voor de wisseling in aanmerking kwamen. En ja. ik heb uh, me toen aangemeld samen nog met iemand anders. Om die taak uh, op ons uh, te gaan nemen. Uh, u, u zegt net uh, dat de beeldenkunstenaars een, een klein clubje zijn. Dat bestrijd ik. Oké. Okay. Uh, want, uh, en ik... Daar kom ik dan straks in het verhaal ja, over verder. Het is begonnen met een paar kunstenaars. Ja. En inmiddels, uh, toen kwam er een kunstroute. Daar gingen wij vrolijk op zaterdag heen. Ja. En toen waren wij klaar. Ja. En nu is het inmiddels zo uitgedijd dat je twee dagen kunstroute hebt. Ja. En je dat nog niet allemaal kan zien. Dus het is best wel een grote vereniging. Ja. Ja. Dus het is toch niet zo klein als. Uh, nee, nee, maar ik bedoel, kijk, in, in vergelijking, vergelijking met. Nou, voor een vereniging, kijk, we zijn ruim 30 geleden. En dat is ja voor een vereniging is dat niet zo'n echt grote hoeveelheid leden vind ik zelf, maar goed dat. Nou, is... ja, voor een vereniging van kunstenaars in een dorp met 16.000, 17.000 inwoners, vind ik het toch wel uh, knap. Ja, maar dat komt ook omdat uiteindelijk wordt dit nog wel een keer de Zandvoortse school, hè? Dat is wel de bedoeling. Ja. Naam maar... van de Bergense ja. school. Een school ja. Daar ja. heb jij grote plannen voor. Ik niet. Ik, nee, ik nee. heb er alle vertrouwen in. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nee. <lacht> ik heb dat ook binnen onze vereniging al ja? een keer gezegd. Van, uh, het is wel raar dat we eigenlijk maar één kunstenaarsdorp kennen in het land. En dat is Bergen. Terwijl ik vind dat maar dat is, dat is ook ontstaan doordat er gewoon een aantal kunstenaars, eh, Roland en zich, Holst en... En, en noem maar op zich hebben verenigd. En, en, noem maar op, en ja. die op een gegeven moment gewoon de, de Bergense school werden. Ja. Dus dat kan hier ook Dat kan makkelijk. absoluut hier ook. Ja. Er is kwaliteit genoeg binnen de vereniging. Ja. Dus we kunnen ook de Zandvoortse school gaan stichten. Zijn er uh, um, na de wisseling uh, uh, verandering van plannen? Een niet, grote, niet echt grote wisseling van plannen, wat bij ons wel hoog op de prioriteit dat zijn, eigenlijk twee dingen. Dat is het vergaren uh, van financiën eh, En financiën. het onderkomen. En het onderkomen, ja. Het onderkomen is natuurlijk ook een... Ja, een, want dat problemen. gaat weg, hè? Dat gaat weg, ja. De bushalte is uh, helaas maar, maar uh, inmiddels uh, opgeheven. Is uh, alles eruit? Alles is eruit, okay. ja. ja. We hebben als de, de, maar zeggen, de, de beheerders van, vanuit de BKZ... die hebben het nog netjes achtergelaten door het nog leuk te het. Ja, maar er is nog geen nieuwe plek gevonden? We <tie> hebben een aanbod gekregen voor het oude postkantoor. En, uh, maar dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat, is, dat zal in juli, augustus ja. worden gesloten. Dat is korte termijn. Dus, dat is allemaal korte termijn. Dus we zijn eigenlijk dringend op zoek naar... Nou, een wat permanentere uh, een permanent, uh, En liefst dan, in het centrum. Het liefst in het centrum, ja. Zodat iedereen het kan zien. Er wat is, wat, wat ja, is uw, uh, uw, uw lengte wat u uh, zou willen hebben? Ik begrijp dat u een eeuwig uh, museum zou willen hebben. Maar als er nou bijvoorbeeld een winkelier zou zijn... waarvan het pand nu toch al een tijd leeg gaat zegt: weet je wat, ik gun die de kunstenaars... Een half jaar uh, mijn zaak. Ja, een half jaar is eigenlijk wat kort. En uh, kijk, de meeste mensen die hier in Zandvoort komen... moeten natuurlijk ook hebben van de toeristen. Ja, ja. Uh, dan zou je dat in ieder geval in de zomer moeten hebben. Nou, als we over het jaar heen kijken... dan zou mijn voorkeur uitgaan gewoon naar een jaar. Minimaal een jaar. Liefst natuurlijk langer. En liefst permanent natuurlijk. Ja, dat, dat, dat, dat bereik ik maar. Ja, nee, maar eigenlijk een jaar is wel een mooie periode om uh, iets... Poten te zetten zodat we ook als vereniging ons kunnen bewijzen van kijk we kunnen iets moois neerzetten met wisselen ook net zoals het museum doet met wisselende exposities zodat je ook meer ik zal maar zeggen toeristen en mensen uit de omgeving kan trekken met leuke exposities. Maar dan heb je dan trek je natuurlijk ook een enorme wissel op, uh, op al je leden. Hè? Als dat, uh, dat dat vereist natuurlijk nog wel wat. Ja, maar de meeste leden hebben toch wel zin om daar iets mee te doen. Kijk, ja. hoe, het, uh, hoe het ook bent of keert, de meeste leden willen hun werk gewoon ook toch exposeren. Ja. Uh, anders en verkopen sluit en, en verk, ja. ja, ook verkopen. Ja. ja, ja. dat is het vergaren van, van financiële middelen. Dat is het vergaren van financiële middelen. Maar jullie zijn dus naastig op zoek naar een onderkomen. We zijn de, op zoek de naar een onderkomen. Kan de naar gemeente Omerkampen? daar ja. nog een rol in spelen? Ik denk dat de gemeente daar een, een rol in kan spelen. Kijk, we hebben natuurlijk nu dadelijk een nieuwe uh, raad uh, zitten. En uh, ik ben benieuwd wat dadelijk hun standpunten gaan worden op, uh, in het kader van kunst en cultuur. Ja. Nou, er wordt uh, verschillend over gedacht uh, in, uh, ja. in de raadsprogramma's. Dus daar zou je inderdaad moeten gaan lobbyen. We dus uh, zullen inderdaad uh, moeten gaan lobbyen daarvoor. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen jaar te maken gehad met het inkrimpen van de subsidies vanuit de gemeente. En dat zijn behoorlijke drastische ingrepen ja. geweest uh, voor uh, de vereniging van meer dan 10.000 euro voor het organiseren van onder andere kunstkracht 12 tot tot op ogenblik 0 euro. Mm -hmm. Ja, dat grijpt in op een, binnen het budget van een, van een vereniging. Maar ja, de, de, dus dringend op zoek de, naar de, de kunstenaars zijn creatief, neem ik aan. Dus die moeten ook creatief zijn in het zoeken van sponsors. Daar zijn we, daar zijn we nu ook uh, en, uh, druk uh, ja. mee bezig om te kijken van hoe we aan geld kunnen komen voor dat soort mooie dingen. Te doen. Die expositieruimte, gaan jullie daar zelf uh, uh, de boer op? Gaan jullie naar de leegstaande winkels, naar panden? Uh, ja. Ja, we krijgen ik zou maar zeggen, vanuit ons netwerk binnen Zandvoort krijgen we hmm. regelmatig te horen van joh, ga eens met die praten of ga eens met die praten. Ja. Maar we staan altijd natuurlijk open voor ja, weet u wat, laat het ons in ieder geval weten. Want uh, we, we zijn echt ja. dringend op zoek, maar dan echt nou, voor een zeggen, wat langere termijn. Dit is natuurlijk een oproep op... die u nu kunt uh, Kijk, ja. Nu uh, luistert heel zelf ja, voor. Nee, het. Ja, dus, als iemand wat weet... Uh, laat ze in ieder geval een mail sturen uh, naar het secretariaat.bkzandvoort.nl uh, uh, En dan zal dat, zal zal dat komen, verder gaan. Uh, Wat staat er uh, dit jaar allemaal op programma bij de BKZ? Nou, we willen in ieder geval uh, ons uh, uh, meer toonbaar, nog meer toonbaar maken dan, de afgelopen, uh, dan het afgelopen hmm. jaar. Uh, we gaan ook op een aantal kunstmarkten staan, echt als vereniging zijnde, niet meer als individuele. De, de Zandvoortse jaarmarkten? Bijvoorbeeld. En maar ook in de regio? Ook in de regio. We gaan in Heemstede en in Bloemendaal gaan we binnenkort uh, staan. En uh, we gaan natuurlijk ook een aantal uh, dingen zelf uh, weer organiseren vanuit de leden. Zoals uh, Placitet en Kunstkracht 12. Placitet is toch wel een, een, een, een, goed, een goed ding. Ja, eigenlijk absoluut. wel een succes geworden. De dat eerste is... keer was de, uh, de poststraat. Ja. Nu gaat hij al door de, de, de hoek om naar het ja. kerkplein. Ja. Het ja, knus is natuurlijk, als je dit een beetje met elkaar kan houden, ben je ja. niet bang dat dat uh, uh, gaat, gaat, gaat groeien zover dat je de kerkzet ook nog op moet gaan? En dan verlies je dus eigenlijk ja, nou, laten we eerst maar weer kijken. De, het is de afgelopen jaren heel goed gegaan. Ja. En uh, we hebben heel veel leuke en positieve reacties gehad. Wel, zowel van, ik zal maar zeggen, de kunstenaars die eraan mee hebben gedaan, Als de mensen uh, die de uh, U bezocht mm -hmm. hebben. Dus, gaan we groeien? Ik vind het best. Kijk, kijk wat ja. eruit komt. Ja, kijk wat eruit komt. Kunstdag 12? Ja. Is dus in oktober neem ik? Ja, ja. begin oktober staat die uh, gepland... Nou omdat er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden. Hebben we de afgelopen bestuursvergadering uh, van waar, Hoe gaan we het aanpakken? Ja, want dat en moet dat, lang van tevoren, neem dat ik moet, aan. Dat he? moet lang van ja. tevoren. Ja. En, uh, is er iets leuks uitgekomen? Er mag een, er al een tipje van de sluier worden opgelicht ja. of Daar, nog niet? De, de, ja, dat mag. Er mag een tipje. We gaan het in ieder geval doen. Dat is het tipje. Nou. Ja, dat is een heel klein tipje. Dat is een heel klein nee nee, nee, nee. De, de ja. mensen die het uh, uh, straks gaan trekken. Daar, daar weten we nog niet alles van, van wie dat allemaal vanuit de vereniging gaan doen. En uh, waar het ook weer helaas en thema, maar een he? thema en waar het weer helaas mee te maken heeft. Kijk, we moeten een aantal dingen gaan organiseren. En als we het goed willen gaan doen, dan hebben we ook weer geld nodig. Dus uh, we moeten onze middelen gewoon heel bewust gaan besteden. Mm -hmm. En uh, dat, is, dat is eigenlijk wel een heel groot thema binnen de vereniging. Want, ja. Uh, ja. Het kost natuurlijk allemaal wel geld. De, de boekjes zijn altijd prachtig. En de, uh, en dat dat ja. soort ja. dingen. Die kwaliteit wil je natuurlijk behalen. Die, die kwaliteit wil je niet, die moet je gewoon behalen. Ja. Wil je tot een, een succesvol en een goed terugkerend. Ja, wil, je uh, en wat dat dat mee, wil je het gewoon professioneel halen? Uh, en dat, dat is wel mijn streven. De vereniging moet wel een professionele uitstralen. Je moet, je moet het uitstralen. Ja. Wat ja. me ook viel afgelopen kun je zeggen, dat er toch veel mensen uit de regio rondliepen. Dus het is eigenlijk een beetje regionaal geworden. En dan komt de Zandvoortschool natuurlijk in in beeld, ja. Want uh, uh, het is net een, als je hier een een centing gooit, krijg je allemaal van die kringetjes. Ja. En dat wil je natuurlijk als bekerzet ook wel. Ja. Kijk, in de omliggende gemeenten worden natuurlijk ook best wel veel ja, van dat soort dingen. Ja, ja. Ik, uh, we hebben nu, uh, ik zal maar zeggen, in, he, ja. in Heemsteden is er nu een, uh, een kunstmarkt die heel druk bezocht wordt. Die in op Broemen, Jan van Vergooijenplein, ja. ja. En, en Jan van Vergooijenstraat is een hele goed bezochte. Nou, eigenlijk willen we dat publiek wat we daar hebben, of ja, daar, ja. wat dat daar loopt, de regio dat die de ja. regio afloopt, dat die ook hier in Zandvoort komt. Want ja. dat is dan ook gelijk goed voor alle ondernemers hier natuurlijk en dan kom je terug op kwaliteit. Dan moet je ze kwaliteit kunnen waarborgen. Dan moeten we kwaliteit kunnen bieden en wij ja. willen gewoon, ja, gewoon een, een, iets betekenen. Uh, balotteren jullie uh, nieuwe kunstenaars als ja. die zich willen aan? Uh, ja, ja, jullie hebben daar ook een specifieke uh, balotagecommissie voor. We hebben uh, een specifieke balotagecommissie. Dat zijn mensen die eigenlijk een andere, die hebben geen uh, functie binnen de, de de vereniging. En het zijn gewoon externe mensen die dat doen. Maar met verstand van zaken. Met verstand van zaken, ja. ja. En die balloteren. Er zijn worden ook helaas, maar wel eens.. Voor de kunstlijst dan wel eens mensen worden afgewezen. Omdat, uh, ik zou maar zeggen, de kwaliteit of het, uh, de productie van een kunstenaar mm -hmm. niet voldoende is. En dan, uh, ja, dan krijgen ze de kans om een jaar daarna bij wijze van spreken contact met ons te dus. zoeken. daar begint de kwaliteit. Slag, daar begint, daar begint, ja, ja wij, vinden, wij vinden dat een kunstenaar in ieder geval een bepaalde kwaliteit moet kunnen leveren. Een, een niveau levert. Een niveau levert. En dat die meerdere dingen doet op het gebied van kunst. Dus het moet niet alleen maar, ik zal maar zeggen, thuis schilderen zijn en dat je thuis ophangt, maar je moet ja, ja. wel eens exposeren en nee, je moet niet uh, één werk per jaar maken tenzij het is. Het wetschil. verschil tussen de, de, de, de kunstenaar en de hobbykunstenaar? Nee, daar, daar is wel een daar, daar zit het in. Kunst, Daar zit het wel in. Ja. Okay. We willen ons echt profileren als professionele kunstenaar. Mooi, nou, we weten nu wie de nieuwe uh, voorzitter is en wat hij ervan denkt. Ja. Uh, en wat hij graag wil. Wat, wat graag hij wil. Wat graag wil. Ja. <laughs> een winkel of zo. Ja. Ja, in, uh, in ieder geval permanente ruimte. Mocht, een permanente ruimte, mocht ja. iemand wat weten, dan kan het naar secretariaat.bkz.nl. En daar kan voor. BK Zantvoort, neem ik kwalijk. Ja. En daar kan het op. Um, wij gaan nu zeker nog spreken uh, over een aantal uh, zaken die gaan lopen, zoals Plastutetteren en uh, Kunstdag 12. Ik wens u veel plezier in uw nieuwe functie. Dank u wel. En graag tot de volgende keer. En bedankt voor u. En wij gaan dan gelijk door, Dank u. want het klokje loopt ook nog. Wij gaan naar de agenda. Uh, ja, nou we beginnen natuurlijk, maar dat wist iedereen al, de glasexpositie in het Zandvoorts Museum. Die loopt tot en met 27 april. Ja, en daarna hebben we natuurlijk deze hele nieuwe folder. Die kan iedereen ophalen bij het museum en komen op bekende plekken te liggen. Morgen, nee, vandaag is het artiestengala in het Wapen van Zandvoort. Uh, On-air events bestaat vijf jaar en die uh, maakt daar een artiestengala van. En op 23 maart hebben we 10.000 stappen van Zandvoort. En wilt u daar iets meer van weten? Uh, telefoon 023 574 0 116. Daar kan je de informatie halen, en het vertrekpunt is de Oude Halt in Noord bij de Eerste Spoorbomen. Ook uh, zondag is Automax Street Power op het Squierpark Zandvoort. Dat gaat een heleboel geweld aan pk's opleveren. Op 26 maart de uh, Red Carpet Bingo in Strandpaviljoen Meijer aan Zee. En dat begint om 8 uur s'avonds. Ja, je ziet toch weer dat het strandleven gaat bloeien. Ja. De activiteiten in de strandtenten komen uh, naar boven toe. Net als elke laatste vrijdag in de maand, ook deze week, 28 maart, smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper. Het zingen begint om 21.00, 9 uur s avonds. En dan hebben we nog 28 en 29 maart. De middelbare meiden bestaan 10 jaar in Theater de Krocht. Daar een voorstelling van, aanvang half 9 en de kaarten kunnen besteld worden op 023 573. 2523 of in het theater. Dat dus naar de middelbare meiden. Dan is er elke donderdag een breiklub in Oogsandvoort in de Vlemingstraat 55 ofwel op het Fomarplein. Breien voor het goede doel. Oh, en wat is het goede doel? Uh, ja, ik heb begrepen dat het, dat het elke keer anders is, maar dat dat in ieder geval een goed doel is. Het enige wat je mee moet nemen is je eigen breipennen oh. of een haaknaald. En een bolletje bol. Nou, volgens mij was dat daar. Maar... <laughs> dat is er al bij. Uh, expositie oude medes door Henk van den Berg. In Pluspunt. Dat is ook, ook Zandvoort. Ook op het FOMA-plein. En als je deze uitzending wil uh, naluisteren. Dan kan dat. Uitzending gemist kan je kijken op www.zfmzandvoort.nl Vul datum en tijd in. En ook het uur wat je wil luisteren. Ja, en dan hebben we nog wat leuks. Elke woensdagmiddag wordt er voorgelezen. Aan kinderen van 4 tot 7 jaar. In de Zandvoortsbibliotheek. En dat is van. 3 tot half vier, neem een voorleesboek mee van huis en het is gratis voor leden en gratis voor niet leden. Ook in de bibliotheek zit fysio, dat is gratis. Dat zijn mensen die hebben verstand van voor apparatuur en hulpmiddelen voor slechtziende en blinde mensen. En je kan er ook van alles over vragen over het leven, wonen en werken met deze beperking. En dan hebben we nog een uh, marktbericht. Uh, de biologische markt op het Raadhuisplein is elke donderdag. En de uh, Zandvoortse wekelijkse markt op woensdag verhuist half maart naar de Grote Krocht. Ik ben zeer benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Het lijkt mij ja. heel gezellig, die, uh, die Grote Krocht en we die hebben markt. We heb het al eens eerder gehad. Ja. Wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending vanuit Hotel Hoogland. En wij bedanken natuurlijk Hotel Hoogland voor de koffie, de gastvrijheid en alles wat wij hier meemaken. De uh, techniek is gedaan door Mark Otter en ik ben roog hier. Een nieuwe uh, techneut in, uh, in Goedemorgen Zandvoort en voor CFM. De redactie is gedaan door Gerry Rutte en Gerd-Jan van Kuik. De koffie is door alle twee gedaan, heb ik gezien. De presentatie door Henny van der Leden En Ben Zonneveld. En ik wens jullie allemaal een prettig weekend. En tot, volgende tot volgende week. Tot volgende week.